Minister Van der Steur laat onderzoek doen naar de nekklem. De inspectie voor Veiligheid en Justitie bekijkt of de politie die weurgreep nog wel mag toepassen. Aanleiding voor het onderzoek is de dood van Antiliaan Mitch Henriques Bij zijn arrestatie in Den Haag hield de politieagenten hem met een nekklem in bedwang, waarna Henriques door zuurstofgebrek overleed. Het plan voor een grote moskee in Gouda gaat niet door. Bij de stemming in de gemeenteraad waren 17 raadsleden voor en 18 tegen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat er in de moskee ruimte zou komen voor zo'n 4500 mensen. Buurbewoners in Gouda verzetten zich daartegen en het plan werd teruggebracht tot 900. Een extreemrechtse actiegroep intimideerde raadsleden die voor wilden stemmen en het plan is nu dus van de baan. Oud-president Bill Clinton is zaterdag bij de herdenking van de massamoorden in Srebrenica. Ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Albright is erbij, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Zaterdag is het twintig jaar geleden dat de moslimanklave Srebrenica in handen viel van de Bosnische Serviërs. Achtduizend moslimmannen en jongens werden vermoord. Dat gebeurde ondanks de aanwezigheid van de Nederlandse Blauwhelmen. Namens Nederland is minister Koenders bij de herdenking aanwezig.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 Hier komt de zon. Nou, die zon die hebben we al. Ja, dat dacht ik wel. Goedemorgen Zandvoort. Vanuit Hotel Hoogland zijn we er weer. Uh, wat een prachtige dag. Wat een, wat een ja. heerlijkheid al. Maar goed, de hele week. Goedemorgen Zandvoort, we zijn er weer en we gaan uh, aan de slag vandaag. Uh, we zitten in Hotel Hoogland. Iedereen die uh, het gezellig vindt kan hier naartoe komen om een kopje koffie te komen halen. Of een kopje thee of een glasje water, Glaasje water want het is lekker warm inderdaad. Ja. De koffie die wordt uh, vandaag geschonken door Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik is er ook, heb ik gezien. De regie was deze week van uh, de redactie, moet ik zeggen... De redactie was deze week van uh, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie was van Gerry Rutte. De techniek is vandaag in handen van Daniel Lefferts. Maar uh, Willem Bruis. bruist. Het bruist ook bij Willem. Dus die is er ook vandaag. Die komt vandaag uh, meehelpen. En uh, naast mij zit uh, Don. Goedemorgen, Don. Goedemorgen, Irene. En uh, u hoorde het dus al, Irene de Jager, co-presentatie. Don de uh, We gaan het hebben vandaag. Gerard uh, Scholt is al bij ons aangeschoven. Die gaat zo vertellen, maar verder. Ja, er valt over de duinen nog wel wat te vertellen. Uh, met oh, dit ja. soort weer en zo. En uh, we gaan ook praten daarna met uh, Martine Joustra over... Uh, het hitteplan van het Rode Kruis in Zand. Ineens is er een hitteplan. had ik eigenlijk nooit van gehoord. Maar nee, nou, men, ik denk wel. dat men geleerd heeft van eerdere hitteperioden ja, dat er een aantal mensen, of in ieder geval groepen mensen zijn... die hier extra last van hebben. Goed, dan ja. hebben we even de pauze met het journaal en de reclame. En daarna hopen wij Kees Metters te zien. En die gaat met ons spreken over de VVD... die uit de kerntakendiscussie is gestapt. We ja, gaan eerst Kees vragen wat het nou eigenlijk... Is een kerntakendiscussie. Ja, ja. Want ik denk dat menige zandvoort zich aan de oren krap. Precies, en ja, dat is de, dat re nou re weer. de reactie van de CDA, he, ja, die, ja, ja, die we dan ja, ja. krijgen van Kees. En uh, we gaan praten, en dat is met dit warme weer, klaarblijkelijk toch al wat meer nodig. Buurtbemiddeling in Zandvoort. Vaak uh, muziek te aan, s'avonds tot laat in de nacht. Verhitte discussies. Verhitte discussies. We gaan <laughs> met uh, Leunie van der Werft over praten. Ja. Helaas is het uh, laatste onderwerp weggevallen. Die gast. kon op het laatste moment niet. Uh, maar we compenseerden dat met een uitgebreide agenda. en uh, een extra muziekje. We ah, hebben we genoeg te vertellen. Geest. Zo is dat. Maar goed, Gerard Scholte. Gerard Scholten. Gerard, Gerard jij ja, hebt een aantal onderwerpen. Goedemorgen. Ja. Uh, je hebt een aantal onderwerpen. Ik, ik zat zo gisteravond bij de voorbereiding te denken. Ja, vroeger, door geldnood vaak. werd er veel gestroopt in de duinen. Ja, toch oh, <laughs> dat... dat je dat gisteravond dat dat Ja, ja, ja. Komen <laughs> jullie dat nog wel is tegen Of is dat helemaal voorbij? Ja, toch wel een mooie vraag. Want gisteren had ik uh, mijn laatste excursie zeg maar, voor mijn vakantie. En toen kwam er een oud zandvoerder was er ook mee. En uh, toen vroeg ik aan hem. Weet, weet jij nog wel eens of er uh, gestroop wordt? Hoor jij nog wel eens wat? Hè? Want ik moet toch ook vaak hebben van informanten. Nou, hij hoort er eigenlijk ook nooit meer van. En wij zien er ook nooit meer wat van. Nee, dus ik dat... kan me voorstellen. Een konijntje is niet zo aantrekkelijk meer. Ja. Maar een damhert. Boah, ja, wat heftenbouw. <laughs> ja, maar dan, met, nou, dan, dan moet je al zwaar bewapend zijn, hè, ja, want ja, anders schiet je hem niet zomaar neer. Uh, hoe krijg je hem trouwens weg? Weet je wel. Dus het... maar je loopt niet even zomaar met een het nee, op je ja, schouder nee. uh, de duinen uit. Precies, met reën werd het toch. Dat gebeurde nog wel. Ja, die zijn met kleiner, een stuk kleiner. stuk kleiner. En dan. Uh, ja, moet ik dat nou gelijk vertellen? Smorgens vroeg. Maar dan deden ze een en ander aan het reën. En dan konden ze het stuk vlees. wat er dan Het goede het stuk vlees. Ja. En dat ging dan in een sporttas mee naar buiten. Ja. Maar goed, reën hebben we bijna niet meer. Dus... Nee, een paar honderd nog maar. Nee, een paar honderd. Nee, Dag ja. 200. 300, 10 tot 15. Ach, zijn er maar met de laatste telling in uh, april. Dus nee, die reëren die die, die, echt, uh, die gaan heel hard Holland achteruit ja. en die Dammer, uh, ja, aantallen gaan natuurlijk hard Holland vooruit. Ja. Is, is ja. dat niet iets waar jullie iets aan willen doen of zeggen jullie van nou we laten de natuur de natuur en uh, jammer maar uh, het is niet anders. Nee, maar zijn de, de, de, de, de, de kranten van volle weet ja, je wel. Nee, maar die, die, daarom die, die, die, vraag die, ik en, het aan en, je. En waternet die volgt natuurlijk uh, uh, ja. de natuur, maar ook die, ja, die kijkt gewoon. Oh, ja, die herten... Dus... Want dan heb ik hier ook bij staan. Er staan zelf heel weinig plantjes maar in de duin. Ja, ja. Hè? Alles is eigenlijk weggevreten. Hier in Zandvoort merken we het ook nog steeds: uh, dat de herten via het strand uh, het dorp inlopen. Dus ja, die, die herten, ja, daar moet uiteindelijk wat uh, aan gedaan worden. Daar zijn ze ook uh, druk mee bezig. Maar goed, je moet wel. Uh, dat moet voorgesteld worden in, in Amsterdam. Die moeten dat goedkeuren. Ja. De provincie moet het goedkeuren. En dan gaat het nog eens een keer naar de rechter. Hè? Want het is een beschermd inlands uh, dier. Dus dat. Dan, en die moet kijken of de argumenten wel sterk genoeg zijn om bijvoorbeeld beheersjacht te mogen uh, ja. Ja, toepassen. Wat voor de rest in Nederland wel zo is. Bijna overal zo is. En, en doe, doe, doen ze dat dan ook ten gunste van die reeën? Of zeg je van nou, als die reeën weg zijn, nou ja, jammer, dan, ja. dan zijn ze weg. Ja, kijk, kijk, de, de mensen die direct bij de duin betrokken waren... die zeiden altijd al, kijk, als hier het aantal vanzelf uh, toen die reeën verminderd werden... Hè, want een jaar of tien geleden liepen er nog 400. Ja. Reeën, dat is ook het dier wat daar eigenlijk hoort. Uh, het, en de is pas later gewoon, uh, ja, als, als ja is een beetje een raar woord, maar goed, damretten die kwamen praktisch niet voor. Die werden waarschijnlijk uitgezet door hertenkampjes van rond het duin. Weet je wel, de, de, de, de groot, grote huizen rond dus het duin. Dus toch ook weer door de mens eigenlijk Me, ja, veroorzaakt. Ja, ja, zowel herten. Maar we weten niet voor zelf, dat kunnen ook enkele via Ecolinten... zoals mooi gezegd, via andere natuurgebieden het duin ingekomen zijn. Vanuit zuid holland moet het dan gekomen zijn. Want kennen we duinen, zaten ze niet... En ...en uh, het Noordzeekanaal kwamen ze niet over vanaf uh, uit Noord-Holland. Nee, dat lijkt lastig. Dus, en door de randstad kunnen ze ook niet komen. Dus dan moeten ze uit Zuid-Holland zijn gekomen. Maar dat is altijd een beetje de vraag. Zo is het trouwens ook met vossen geweest. De eerste vossen die we zagen, die had ook een halsbandje om. Dus nou, dat, dat wil al zeggen, die zijn... Zeker eerst als klein vosje ergens thuis gehouden. En uh, dat wil niet zeggen dat er ook wilde vossen van de andere kant kwamen. Maar ja. dat is toch wel gezien. Dus die reën, die hebben we altijd al willen beschermen. En uh, toen, toen die dam het, het getal van duizend uh, raakte, zeg maar. Ja, toen werden die reënstand enorm minder. Dus toen dacht ik wel, ja, er moet iets gebeuren. Maar ja, dat heeft nog steeds tot nu toe niets gebeurd, Maar we denken, als het aantal het teruggebracht wordt tussen de vijf en de 700, dat de reënstand langzaam weer, weer terug zou komen. Ja. Want... Stabiliseert zich toch ja. weer een beetje. Maar die reën zijn Doordat knappe er laas. er meer voer voor ze is. Ja, reën zijn knabbelaars. Ja. He, de, uh, groene twijgjes, knoppen, fijne grassen, fijne kruiden. En dat vinden Damwet ook net gebakjes. Dus dan begint het ja, ja. damwet ook aan. Ja, zo'n strijd is, tussen. Ja, de... ja. Maar ja, het is een oneerlijke ze, ze, ze strijd ze vechten, natuurlijk. Ja. He, want, ja. Maar ze vechten niet met elkaar of zo. He. Kijk, het Damherd is gewoon groter en die, die loopt te grazen. Dan gaat de ree aan de kant. Maar verder vechten ze niet. Maar halverwege de winter dan, dat is dan februari, maart, is alles op aan, die, uh, ja. aan het voedsel van de ree. En het ree hebt dan juist hard veel nodig. Zeker die ree geit, want die heeft een kalf ja. in zich. Hè. Die wordt half meis een beetje geboren. Dus ja, toen vielen ze een gegeven moment, toen er veel herten kwamen... met bosjes vielen ze om. Ja, gewoon verhongerd en uh, ja, weggeconcureerd door de damherten. Dus wie weet in de toekomst... Uh, Komt het dier wat er eigenlijk hoort uh, weer Wittig. terug? Nou, ja, ik hoop dat van harte, persoonlijk. Okay. Het is toch wel een heel verhaal geworden. Ja. Oh, ja, nee, nee, maar nee. daarvoor zitten we hier. We ja, hebben ja. Tijd. Dit soort verhalen. Ja. Maar jij had uh, een aantal punten die je zeker gezien het weer ook nu uh, over de duinen wil vertellen. Ja, het weer inderdaad. Wat, wat, wat, wat ik nou merk vanzelf de laatste dagen, dat het gewoon heel rustig is in de duin. En daar zijn we blij om met een mensenboek ook lekker wegblijven. Anders zit ik hier voor heel wat anders. Maar het is gewoon niet goed voor je om nu in de duinen te lopen... met dit bloedhete weer, weet je wel. Dus onder die bomen gaat nog een beetje... en er is gelukkig nog een beetje zwoele wind. Maar midden in die duinen... je ziet gelukkig ook bijna geen koppen. Want het is gewoon niet te doen. Bloed heet. dieren trekken zich terug. Ja, dieren zie je ook bijna niet. Weet je wel, die dammen, die echt met toen. dat is wel een mooi gezicht. Daarom had... ik had hier ook even opgeschreven... het weren en dan... en dat in combinatie met de duinen s morgens vroeg gaan, je mag vanaf vijf uur als de zon op is, al naartoe gaan. Zo tot een uur of negen is goed te doen. S'avonds ga je gewoon vanaf een uur of zes, zeven tot een uur of tien mag je erin. Dan is de zon pas weer onder. Ja, en dat, dat zijn maar mooie momenten nu ook in de duinen. Laten de dieren zich weer een beetje zien. S morgens vroeg beginnen ze met grazen. En daarna is het voor hun ook te heet. Ze trekken zich terug... Uh, en ze gaan, ze gaan liggen. En je, en je ziet ze ook bijna niet meer. Vogels houden zich rustig. Gaan nou, ze dan on, bij de struiken liggen? Of ja, waar liggen ze dan? Ja, in de, in, uh, ze, sowieso in de wind gaan ze nu liggen. Normaal gaan ze uit de wind liggen. Ja. Nu gaan ze op de wind liggen. En in de schaduw. Het zijn hele slimme dieren. Damherten. En... Uh, ja, je ziet ze gewoon heel... Uh, je, je, ik had gisteren nog de eerste groep die ik gisteren had. Die zegt, ja, maar boys wachten, jullie, jullie kunnen het wat mooi vertellen... met je 3000 hetten die er rondlopen. Maar we hebben nou al een kwartier hier gefietst... en we zien nog helemaal niets. En uh, fiets, het was een ja. fietsexcursie hoor, ja. voor de mensen. En, uh, en we, inderdaad, we zagen beide. bij. Ik dacht, ja, wat kan dit? Hè? Dan houden ze zich zo goed verstopt. Ja, en, uh, knap. Maar uiteindelijk, uh, eind van de middag, zag je ze weer een beetje terugkomen. Dus ja, ik adviseer dat de mensen ook gewoon. Ook uh, ochtends vroeg. Ja, of s'avonds na zes. Ja, water mee. En uh, rustig aan. Niet hele stukken wandelen. Kijk, er zijn altijd diehards natuurlijk. Die gaan er dwars ja, erheen, ja. En, uh, die het de was erheen. En die ja. kunnen. Maar maar dat zijn de ervaren lopers. Die kunnen dat wel. Ja, maar ik zou dat gewoon. Uh, en dat merk ik ook aan de parkeerplaatsen. Zijn bijna leeg. Gewoon lekker naar het strand gaan of je rustig houden. Totdat het weer. Uh, voordat het weer wat afgekoeld is en uh, de dieren zich weer laten zien. Ja, dieren hebben natuurlijk wel een meevallertje dat ze in het uh, waterwindgebied uh, leven. Ja, er is ja. erg veel te drinken bij jullie natuurlijk. Ja, dat... Al die vaartjes, slootjes, zwateringen. Uh, ja. waterringen. Dat ja. merk je ook dat ze daar natuurlijk uh, heel vaak naartoe uh, lopen met dit soort weer. Gisteren hadden we inderdaad, dat was ik schat om een uur of drie s middags, hartstikke heet. Toen zag ik een groepje fotografen. Ik denk, wat zijn die nou dan aan het doen? Wat hebben die voor bijzonders? Daar was er een damhert, hè, die, die, die, die mannen. Want een damhert, vind ik altijd. Maar je zei, ja, hoe heet dan een, een, een, een, een hinde? Dat is de vrouw. Maar een damhet is de man. Het algemene woord is ook ja. damheid. Het is altijd ja. verwarrend. Ja. Maar goed, het is dus een damheid waar het gewei begint weer ja. uit te lopen. Zeg maar, hè, te groeien. Met een barstgewij. Er zit zo'n fluwelen ja, laagje mooi, op. Mooi ja, gezicht gezicht. ja een mooi gezicht prachtig gezicht. En uh, het laagje is dus op de, de, de huid met de haren. En daaronder ja, zitten dan de zenuwen en de bloedaders. En die voeden dus dat gewei Totdat hij weer helemaal volgroeid is. En dan gaat hij, uh, dan krijgt hij jeuk aan die barst. En dan gaat hij langs de bomen en takken schuren. Zodat die barst eraf gaat. En dan zie je weer dat nieuwe. Ja. Prachtige, eerst witte gewei. Het is gewoon spierwit. En dan, uh, maar door de hars van de bomen. En door het zand. En, de, en door, door het gras is oh, dus allemaal. Het is eigenlijk van buitenaf dat het gekleurd wordt. Het is niet ja. zo dat het uh, van binnenuit Nee, nee, hij is spierwit. Okay. In, in het begin zie je dat ook even. Dan verraadt hij zich ook veel makkelijker. Maar dan denk je, hé, wat zie je daar voor wits? En later heeft hij weer een goede schutkleur eigenlijk uh, aangepast aan de natuur. Maar die stond dus met zijn wasgewei in het water. Tussen het riet. En je zag eigenlijk alleen, het was een beetje donker. Dat... Prachtig, die kop, weet je wel. He, het was een heel mooi gezicht in het water. Want die had het ook heet. Net zoals je wel koeien of, of, of ja, varkens zie je zelfs lekker in de modder. Ja. Maar dit damhert ook, die was ook heel slim. Lekker in het water afkoelen. Poot afkoelen, dat is natuurlijk ja. ook heel lekker ja. voor ze. En dan net als paarden ook wel eens doen. He. Die slaan dan met die, met die ja. he, benen, moet je daarbij zeggen. Ja, ja. He, bij paarden moet je weer benen zeggen. En he, die slaan dan met die, met die hoeven zo. Dat is een verkoeling. En de dit deed precies hetzelfde. Ja. Dus dat was een mooie... Ja. Mooi gezicht om ook te fotograferen. Maar jij zegt dus, we praten over een damhert of een reebok voor de mannen. Uh, ja, daar maak je Niet. het uh, ingewikkeld uh, doen. Wat? Nee, een uh, reeën? Ja. Een Ree praat je over een geit, een, een reet, vrouw reet. en een bok. een bok. Dat is een ja, ree. Ja. Maar over damhet praat je over een hinde, is de vrouw ja. en de man is gewoon een damhet. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Ja, ja, er is ja, geen ja. ander woord voor. Ik nee, zeg, ja, we nee. mogen niet. Zeg ik wel eens tegen collega's van de faunabeheer, ja, maar die mogen het ook wel bok noemen. Nee, dat staat niet <lacht> in de boeken. Ja, ja. Een damhet, man is een damhet. Oh punt. Ja, en een, geen ja. Dambok of... Geen nee, nee, nee, nee. nee dat, ik heb toevallig met het VVV gepraat hier in Zandvoort. Goeie collega's van ons. Die doen ook veel excursies ja. naar de bunkers. En, naar de, en straks naar de bronstijd. Ik zeg, ja, is het leuk en aardig. Moet je ook blijven doen natuurlijk. Wie ben ik om ze te verbieden. Maar ik zeg, schrijf het dan wel goed in de krant. We praten ja. niet over een bok bij Damhetten. We praten niet over een, uh, uh, uh, een, uh, een gewei, Niet over horens of zo. Dus zet het wel goed in de krant. Dan dat okay. worden de mensen nou ja. niet op verkeerde been gebracht. Gerard, neem jij even een slokje water. Dan draaien wij even een plaatje. Heel goede tip. De <laughs> Kings Wonderboy. La la la. See you Dat was uh, inderdaad uh, de Kings die hier uh, enthousiast werd begroet. Het nummer door de, de ja. mensen hier ja, ja. achter de bar. Kom lekker een kopje koffie drinken of uh, een glaasje water halen. Je had het net over uh, struinen Gerard. We zijn uh, nog steeds in gesprek met uh, Gerard Scholten. Van uh, de, onze, uh, de boswachter moet ik zeggen. Je hebt uh, de nieuwe struinen meegebracht. Ja. Die uh, gaat over juli, augustus en september. En uh, ik zie dat daar weer uh, volop activiteiten zijn... Uh, Waar men van kan genieten? Kun je er een paar uh, uitlichten? Ja, ja, zeker. Want uh, ja, we hebben net weer een nieuwheid verspreid weer bij de VVV. Hè, en bij uh, iedereen die lid is, zeg maar. Je kan je zo bellen hier naar www.waternet.nl en dan streepje je AWD. En dan kun je hem aanvragen ook. Hè. Mensen, ja. We hebben ook iets van, uh, nou, een heleboel zandvorderen. Dus Ze hebben dit bladstruin ook en er staan allemaal nieuwtjes in. Uh, wat er nou eigenlijk gebeurt op waterwinggebied, over het LIFE-plus-project. Uh, nou, en achterop staan inderdaad alle, alle excursies. Uh, ook oh, dan moet ik nog even. De tip van de boswachter staat er ook in. En uh, daar heb ik het straks nog over. Ja. Of de tip van de boswachter. Maar die excursie, ja, die zijn al begonnen natuurlijk hè, in, in juli. Ja, ik had, van de week had ik uh, de excursie Geheimen van het Water op een avond. Dat het echt, uh, was echt wel heel bijzonder. Het was ook een hele warme avond al. Uh, woensdagavond was dat. Oh ja, woensdag ja. was die warme dag. Ja, ja. ja. En, uh, dus gelukkig had ik ook veel water bij me. He. Waterproeven. Dat is het verschil tussen spaarwater en nou ons duinwater. Ik ben altijd benieuwd of, of mensen het wel proeven wat, wat er nou uit de kraan komt stromen. Ja, als het dezelfde temperatuur is. He. Want spaarwater komt vaak uit de ja, koelkast. Ja, ja, dan verhaal. is dat lekkerder. Ja. Vaak dat je denkt: lekker koel. En het mooie vind ik toch altijd, dat de meeste mensen toch kiezen voor het, voor het, kraanwater. Voor het duinwater. Ja, of, weet ja je wel, voor het... ik ook hoor, absoluut. Ik heb ja. al een keer een discussie gehad met uh, wat kinderen waar ik uh, af en toe oppas. En uh, die zeiden van, Wa, water is water. Ik zei, nou, ik, zeg, ik zal je bewijzen dat het niet zo is. Nee, nee. Dus, en die woonen in Bloemendaal, dus ik had water uit de kraan uit Zandvoort meegenomen. En gezegd van, nou, proef maar. Dus ja. ik had ze twee glazen gegeven en gezegd... Proef maar welke jullie het lekkerst vinden. En? Nou, dat uit Zandvoort vonden ze toch ja, lekker. Ja, dan uit ja. Dus zelfs daar zit verschil in. Ja, ja dat, dat, inderdaad hoor. Dat, uh, nou, sowieso de PWM, hè, provinciaal waterbedrijf Noord-Holland en Waternet. Even opschepen natuurlijk. ze scoren altijd eigenlijk alle twee het hoogst van, van Nederland. En dat betekent, nou ga ik helemaal uit mijn bol. Dat betekent dat we eigenlijk het beste... of ja, water hebben van de wereld. Hè? Want ja. het Nederlands hoort sowieso hoog. En dat is niet alleen op smaak of op reuk. En, en wat water ruikt ook, hè? En heeft ook een kleur. Het komt door de ozon. Waardoor ze dat water uh, schoonmaken. Maar er komt ook de manier waarop je het wint. Zoals PwM, als wij. Winnen het op een heel milieuvriendelijke manier. Door de duinen. Daar, ja. daar komt helemaal niks aan te pas. Uh, dat zuiverder dat... dan dat is het natuurlijk... Uh, nee, we hebben wel eens een groep. Ik had de laatste een uit, uh, uit uh, uh, Zuid-Korea. Een groep. En we hadden eens dus een keer een groep uit uh, Egypte ik denk, hoe kan dat nou dat jullie water eh, schoonmaken in de duinen? En eh, nou, die kijken hun ogen uit hoe dat dan gaat. Hè, die hele waterweg, hè, dat komt via een stroompje duin binnenstromen vanaf de Rijn. En dan gaat het naar die infiltratiegebieden. Dat zakt er door het zand heen. En dat filtert ons, ons, ons water. En dat haalt al bacteriën eruit. En allerlei andere friepeltjes ja, ja, ja. of waterplanten die erin zitten. Dus... Ja, en daarop schoren we ook zo hoog. En uh, is de smaak later door die oosten ook, ook, ook lekker. Dus de geheimen van het water. Was er, ja, is ja, heel het water interessante... is dier van verrukkelijk. Ja. Nou ja, en uh, verder is er ja, aankomende zondag. Maar ja, dat is midden op de dag. O, ik weet nog niet eens wat. Morgen is ook zeker helemaal weer. Uh, ja. Nee, ja. Uh, <laughs> dus nou ja, dat moeten de mensen maar zelf weten. Midden op de dag, uh, morgen om 1 uur, uh, is er dan een uh, excursie. Begint bij het bezoekerscentrum. Die blijven wel onder de boom hoor, onder de oude strandwallen. Okay. He, want die, dat, daar staat het bezoekerscentrum. want daar is het gelukkig wat koeler. Uh, dus ja, maar die andere, de twaalfde, dat is dan ja, alweer een, een week later. Dat is wel een hele bijzondere. Dat begint half om 6, half zes. Ja, precies. Dat Bij Pannenland. Nou, Pannenland is sowieso ook een hele leuke ingang. S'morgens of s avond. Nee, ochtends om half zes. Ja, half zes. Gratis. Het is hè? ook uh, wandeling voor vroege vogels. Ja. Wandeling voor de, met natuurgidsen. Voor ja. vroeger, dat is een lange wandeling hoor. Die, die doet meestal wel drie, drieënhalf uur. Dus je moet dat wel kunnen? Ja, ja. En, en hun, hun zijn echt ja, specialisten. Ik, ik noem me eigenlijk altijd een generalist. Ik weet van alles wat, weet je wel. Over, ik weet natuurlijk wel een, een tiental vlinders te noemen, of plantjes. en uh, Heel veel over de dammetten weet ik wel en over bomen. Maar dit zijn mensen, dat is een specialist bijvoorbeeld over, uh, over libelles. En, ja, en die gaan dan soms op bepaalde onderwerpen heel diep in. Wat, wat ik niet zou kunnen. Dus wel heel interessant. En uh, ja, prachtige, prachtige tocht, die vroege vogelwandeling. Ja. Nou, dan hebben we de, de, de vijftiende, zo weer, ja, halverwege de maand... paard en wagen voor rolstoelers. Dat is, de paard en wagen staat hier vaak op de agenda. Hè. Dat is ja. Paul van der Stap uit de Silk. Ja. Um, die doet vele rondritten. Dat is de enige die rondritten mag maken bij ons in de duin... met zijn paard en wagen... Strikt onder bepaalde regels van ons. En die mag niet van de verharde paden af, want anders rij je alles kapot. Ja. Hij heeft een trollenvanger achter die paden hangen. He, dat hij <lacht> vangt echt die trollen op. Want paardenmest wil, uh, wil je niet hebben in de duin. Dat nee, is niet goed. Niet? Dat is niet goed voor het drinkwater. Dat, uh, Paarden die, die hebben vaak toch bepaalde medicijnen in zich, bij zich. En, uh, dus dat wordt altijd direct opgevangen. Kijk, okay. die koeien die er bij ons lopen en die schapen, die gebruiken helemaal geen medicijnen. Dus die, die, uh, dat, die, dat mest wordt gewoon opgelost en uh, is weer weg. Maar paarden, mest zijn, of je nou oppervlaktewater hebt, hè, wat er in het oosten van het land veel water gewonnen wordt... Er is ook beperking aan de hoeveelheid paarden die dan in het weiland mogen lopen waar de waterwinning ja, ja. is. Dus eigenlijk zou iedereen zijn paardendrollen moeten opruimen die... Uh... Ja, dat vind maar. ik sowieso trouwens. Ja, ja op, op, nee, maar op, dat is op, dus een, een op, soort grijs gebied altijd. Hè? Want ja. je ziet natuurlijk heel veel mensen met een paard. En nou, die, die paarden die laten wat vallen. En dat wordt gewoon genegeerd ja. en dat blijft liggen. En ja. dan denk ik wel eens, jij ja, je hondendrol moet je ook opruimen. Ja, precies. Ja. Dus waarom die paardendrol niet ja. even wegscheppen? Ja, je hebt denk, nou je hebt een schatting. 10 tot 20 procent van de ruiters die komen teruglaten met een schepje. <lacht> en, en, en een vuilende zak. Want je moet, het zijn we zo behoorlijke drollen. Ja, dus het is He, niet en, een klein zakje wat nee, je ermee nee. vult. Of op het strand... Maar dat zie ik ze eigenlijk ook nooit terugkomen. Maar dat vind ik eigenlijk, net als jij, ja. daar ben ik helemaal mee eens. Dat denk ik, een beetje raar. Zo'n hondendrol, ja, dat vind ik wel uh, heel sociaal. En dat vind ik ook moeten. Dat ja, die moet je opruimen natuurlijk. Zandvoort doet het ook goed met al die zakjes die overal hangen. Behalve in de zuidduinen, daar hoeven ze niet opgeruimd te worden. Maar, uh, nee, maar dan is het ook aangekondigd. Dan ja. staat het er ook. Ja. Dus prima. En ja. ja, dat hoort ook bij het zeedorpenlandschap, he. ja. daar, daar hoort mest in, net als vroeger. En uh, dus ja, die paarden, hij heeft een drollevanger dus erachter hangen. En die, maar hier staat dus, met, met rol voor rolstoelers, hij kan een aantal rolstoelers uh, met een, een soort liftje heeft hij ofzo. die worden dan uh, op die paardenkar gezet. Ja. Dus ik, ik weet niet, dan moeten mensen maar bellen naar, de, naar het bezoekerscentrum, of die al vol is of er veel belangstelling voor is. Wat ik wel weet, waar ik zelf ook ja, druk mee bezig ben met het organiseren. Wij gaan dat meer doen. Wij gaan proberen ook rondrit te geven. Desnoods met een, met een padentram of zo in de toekomst. Maar uh, wij bieden gewoon die mogelijkheid. Sowieso de mensen van Nieuw Unicum. We oh ja. die mogen altijd in de duin. We zorgen dat de paden zo gauw de zuidwestenwind is geweest. En dat is het bijna altijd. En die paden zijn ondergestoven, die wegen met, met zand. Halen we ook weer weg, want we hebben af en toe wel eens er eentje. Ja, je slipt heel snel in het ja, zand. Ja, en dan blijf je vastzitten. Ja, dat is toch, je toch een probleem. We willen dat ieder, het Duitser voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Weet je. Dus, uh, dus ja, dat is paard wagen met de rolstoelers. En dan de 15e, dezelfde avond. Ja, dat heet. St, hier wordt gewandeld. Het is een beetje uh, bijna natuur en meditatie achter. Stille wandelen. Ja, ja. Ja. Ik heb er altijd een beetje moeite mee. Maar uh, ja, ja. Ja, dat kun je niet zoveel vertellen. Nee, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, Telefoons moeten eruit, zeggen. Ik zet ze op zacht. En dan beginnen we inderdaad met een. Vijf minuten wandelen zonder iets te vertellen. En dan staan we stil. En dan gaan we zeggen: Wat heb je nu eigenlijk gehoord? Je hoort veel meer. Hè? Ja, hoort... Mensen <coughs> zijn niet gewend aan stilte. Nee. Hè? En aan, aan dat soort geluiden. die anders zijn. dan wat ze in hun huisomgeving hebben. Nee, precies. Ja, ja. Ja. Gisteren had ik dat nog even bij die fiets. Ik stond in het infiltratiegebied. En uh, toen zeg ik, laten we even een paar minuten stil zijn. En er was het ruisen van het riet, we hoorden de, het ruisen van de zee en uh, een paar watervogels. Maar voor de rest hoorden we helemaal. Dan dat, dat zijn we heel ver weg, dan zijn we vijf kilometer van zand weg. We zijn heel ver weg van de uh, Vogelsangse weg. Geen verkeer, helemaal niks. Ja, heerlijk is dat hoor. Dat is, een paar minuten is al ontspannend. Dus Zit dat is... je dan richting Lange Ja. Okay. Dat is ook ooit gemeten als een van de stilste gebieden van, van nee. uh, plekken van Nederland. Je hebt niet zoveel van die plekken hoor, in Nederland. Nee. Het zo stil nee. is, nee. is dat ook het gebied waar uh, die, die vogelvangerij. Uh... Ja. Ja, dat, maar dat zit hier nog in het eerste infiltratiegebied. Okay. Dat is hier een beetje ten noorden. Dat is uh, uh, Vogelringstation. Ja, ja, ja. ja. Sorry, ja, zo ja. Heet. Daar gaan we van de winter weer heen. Met een paar excursies. Daar gaan we op zoek naar de wilde zwanen. In het verboden gebied. En daar komen we ook langs het Vogelringstation. Dus uh, voor alles wat uh, wils. Nou ja, daar staat er ook nog... Hier, de 22e is dan met paard en wagen op zoek naar de header. He, de header is weer terug in de duin. Met er uh, ja, 300 uh, Drentse heiderschapen en de borenkollies. Die heb ik, ik ben er van de week heb ik er even opgezocht. Uh, die uh, die hebben het, uh, heb het ook enorm zwaar. Het is heet hoor. Nu, ja. Uh, ja, en die... ja, hoe, hoe zit dat met, met het... Uh, uh... Voor die, voor die schapen. Dan moeten ze dus toch wel veel naar het ja. water toe. Meer dan anders, denk ik. Nou, Irene, dan moet ik je wat zeggen. Dan heb ik gelijk weer een verhaal erin vast. Heerlijk. ze <laughs> <Zij> heeft daar <laughs> een grote waterwagen met een tank erop. Oh, die en, heeft ze bij zich? Ja, die heeft ze bij zich. Okay. En dan heeft ze daar ook eh, van, van die plastieerenkens. En dan haalt ze water uit die kraan in de kruiwagen. Nou, ik heb hier een plaatje. Staat er op struinen. Hè. Daar, staat ze, daar rijdt ze dan met die kruiwagen oh, met, ja, ik met zie netten. Het. Want die schapen die gaan ook altijd in een, in een range zeg maar, ja. van s'nachts. Ja. Maar uh, nou dan gaat ze die bakken vullen voor die schapen. En die moeten zelf voldoende te drinken hebben. Dan was ze toch van de week de kruiwagen kwijt. De kruiwagen kwijt. Ja, dan kan iemand aan die kruiwagen meegenomen. Kom ik de volgende dag, kom ik bij ingang Pannenland. Fiets ik uh, naar binnen als boswachter voor mijn surveillance rondje. Loopt daar een vent, mooi bruin gekleurd. Grote, brede vent. Ik denk, nou, met de kruiwagen. Gaat de duin in. Ik zeg, meneer, ik zeg, uh, ik zeg, wat gaan we doen met de kruiwagen? Ja, ja boos wachten. Hij zei, hij zei, moet je eens luisteren. Hij zei, ik had, liep gisteren met mijn vriendin, die ging door de enkel heen. Dus toen denk ik, hoe moet het nou? Ik had er een stukje op mijn rug genomen, maar ze is nogal zwaar. Hij zei, st, Niks zeg hoor. Goed, <laughs> dat wil ze niet horen. Maar toen zag ik een kruiwagen staan, heb ik tien aangenomen. Zij in die kruiwagen. En zo is hij naar Pallenland gereden. Dus, <laughs> dus die ja. kruiwagen. Dus die lancen, ja. Keurig teruggebracht. En, en nou wilde hij hem terugbrengen. Ik zei: nou, laat maar, laat maar zitten. Ik, ik ga de herder wel bellen dat hij. Dat hij hier staat, of ik breng hem terug. <laughs> dat is wel een is mooie, wel een bijzonder mooie oplossing. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Je kan het begrijpen, je hebt zelfs twee kilometer, je hebt een heleboel over voor je vriendin of je vrouw. Ja. Maar twee kilometer met dat deze warmte op je rug, nou, dat is ja. net te gek. Nee. Nou, wat een Geen mooi verhaal. Dus dat is de uh, ja. Even naar de klok kijken, we hebben nog een minuutje of twee, drie. Ja. En jij wil beslist nog wel een aantal dingen kwijt. Ik zie dat je wat aantekeningen hebt. Dus ja, nou, daar even rekening mee met je verhaal. Ja, heel goed zeg. Want ik, ik heb hier voor de mensen zien dat thuis niet. Jammer, dan moeten ze hier maar naartoe ja, komen. Ja, dat vind je ook niet. Of wij moeten televisie worden, ja, dat is weer ja. een ander verhaal. Ja, ik heb hier een, een vergrote foto van het Kalfje. Want die zijn er ja, nu volop. Ja. Wat een plaatje. Ja, he, mooie, Die een... heb ik van Cecile Blijs gekregen. Uh, goede fotograaf hier uit Zandvoort. En daar, daar krijg ik af en toe foto's van om te mogen twitteren voor, voor op onze website ja. uh, en, en de Facebook. En dan het kalf. Nou, enorm aaibaar natuurlijk. Maar we moeten ze niet aaien. Dat, nee. dat zeker niet. Uh, en uh, Af en toe kom je ze nu tegen. Wat zeg ik af en toe? Er zijn er zo'n beetje tussen de 700 en 1000 geboren. Wauw. Zoveel? We hebben 3000 herten. En elke hinder. Nou, 95% van de hinders die krijgt een nieuw kalf. Altijd maar één, hè? Want ja, ja. We hebben altijd, die krijgen altijd maar één kalf. Dus je ziet ze volop. En uh, liggen doen ze nu niet meer. Ze lopen, huppelen nu gelukkig allemaal al met moeders mee. En, uh, ja, prachtig gezicht. Ja. En, uh, uh, ja, mooi zo een beetje wit is hij nog. En enorm ja. afhankelijk. Ik zie dat hij wel al vlekken heeft. Ja, gelijk de van, die, van, die, van die damstenen. He, of ja, op, ja, noem ik het ja. altijd maar op, ja. op, op, op, op, op een rug. En uh, mooi dat mekkeren, dat hele fijne mekkeren. Want zo gauw wij dan langskomen met een auto, vliegt dat kalf weg. Die hinde is veel rustiger, want die weet er is geen gevaar. Maar de kalf heeft nog een vlug gedrag, Dus die is gelijk veel schuwer en, en weg. Maar het, het blijft een mooi gezicht. Dus als je gaat wandelen en vooral onder de bomen, wat ik al zei. Want daar zijn de damherten het meeste met de kalfjes. Nou, let daar dan even extra op. En uh, nou ja, het is, het, het, ja ik, ik, ik wilde het even noemen. Heel en, eh, mooi. Zeggen, ja, het is een prachtige een plaatje, foto. Ik kan uh, niet anders zeggen. kalfje, ja. ja heel mooi. Dus ja, dat, dat, daar heb ik al één ding. Ja, in het blad staat staat ook de tip van de bos Dat ben ik toevallig zelf die dat dan schrijft. <laughs> maar ik vind, weet je wat ik altijd mooi vind? Als ik in de duinen ben, hoe vaak ik er ook kom, en dat is toch 100% werk ik, dus dat is nogal redelijk vaak. Ja. Gewoon eens ergens staan, een mooi plekje uitzoeken en dan 360 graden rustig draaien. Gewoon de hele natuur opnemen. Dat zie je al zoveel. Ik heb het hier ook beschreven, ik zag, ik zag daar een, een, een dode boom waar een specht gaten in het hakken was, zeg maar. En, en, en ik draaide hem om, er kwamen twee herten aan, uh, rennen vanuit een, uh, vanuit een pad. Paarden hoorde ik in de verte, op de ruitenroute. Vlinders zag ik van, uh, van een paar bloemetjes afvliegen. Gewoon rustig gestaan of gaan zitten... Ja, ik ben nu niet zo rustig met vertellen. Maar dat, ik moet er een heleboel kwijt natuurlijk. Nee, maar dat is als je wandelt. Dan zie je natuurlijk heel veel dingen. Maar als je stilstaat. Dan ja. zie je natuurlijk eigenlijk wat er gebeurt om ja. je heen. En dat dus stilstaan is, wel... is wel, ja. uh, wel belangrijk. Ook de... in je wandeling. Ja, precies. Dat, dat, tip. dat is de tip van de wachter. Oh, okay. Heel goede tip. Gerard, weer heel erg bedankt voor je enthousiaste verhalen. En interessant. Ja, we zien je gewoon in begin augustus weer terug. Om te vertellen over de agenda van augustus. Die in uh, het blad Bladstruin staat. Nogmaals even voor de luisteraars. Als je dat wil hebben, dan www.waternet.nl en dan slash awd. Dan kun je het bladstruinen aanvragen. En dan weet je ook alles wat er gebeurt Ja, in En als je dat nou duingebied. vergeet, kun je ook even naar de VVV lopen. Die hebben het ook. In de Bakkerstraat. En daar ja, liggen ze ook. daar liggen ja. ze ook klaar. Ja, klopt helemaal. Heel Dank heel Graag gedaan. Goed, dit is het weekend uh, dat de Grieken gaan beslissen over hun uh, Europese toekomst. Ja. Ik ga zijn... toch op vakantie naar Griekenland hoor. Ja, ik wil, uh... ja. Die mensen We zijn namelijk uh... nou hartstikke aardig. Hard werken mensen. En de gewone mensen die, die hebben het heel zwaar nu. Echt. En uh, die geven hun steunkje in, uh, ja. in de rug Zeker. met een uh, boezoeken nummer. Ja. Franco Sirani. We zijn weer terug. We zijn ons al een beetje aan het... En we hebben gedanst hier. Ja, we hebben gedanst en we hebben een waaier gekregen. Ja, van Martine. Het is een belangrijk? deze. Vertel, Martine. Ja, nou, goedemorgen. Vandaag ben ik namens het Rode Kruis Zandvoort. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten... is vanaf dinsdag het Nationale Hitteplan in werking gegaan. En het Nationale Hitteplan, dat wordt namens het... Uh, hoe heet het ook alweer? Ja, het RIVM wordt dat afgekondigd. En het Rode Kruis heeft daar een actieve rol in. En uh, daarom kom ik wat vertellen over de warmte. En wat je moet doen bij de warmte. Ja, ja maar het, het staat erop, hè, op die waaier ja. eigenlijk. Ik wou even vragen, is dit nieuw? Is dit nieuw? Nou, die waaien hebben we al een hele dus tijd. Het is vaak uh, warm geweest? Ja, maar het is uh, gebleken hebben we dat... meer aandacht ervoor? Ja, er zijn dit nu heel veel evenementen. He. We hebben natuurlijk week een Pingpop gehad, zoals vandaag de Tour de France start. Dus vandaar dat het Rode Kruis er veel aandacht voor heeft, voor evenementen en warmte. En het Rode Kruis heeft steeds meer aandacht voor kwetsbare uh, groepen mensen. Zelfredzaamheid is een nieuw speerpunt van, uh, van het Rode Kruis. En daar hoort dit ook bij. Het is ook een ja. speerpunt van de, van de thuiszorg, hè? Zelfredzaamheid. Ja, Precies, het is steeds meer dat je zelf dingen moet gaan doen en ja. dingen moet op gaan letten. En uh, ja, ze hebben deze waaier ontwikkeld. We hebben hem al een tijd, maar we hebben hem dus nu van de week weer even uit de kast gehaald. Want ja, we hebben hem niet altijd nodig. En uh, deze waaier is dus op Pinkpop uitgedeeld. Wordt vandaag uitgebreid uitgedeeld in Utrecht. En op die waaier staan vijf punten waar je op moet letten. En wat je kan doen zelf uh, bij hitte, om het uh, nou ja, beter te verdragen en dergelijke. Ja, ja. Ja. Zou ik ze even noemen wat ja, er op staat? Noemt, want, uh, want er staat op vocht. Uh, you <laughs> Drink voldoende water, ook als je geen dorst hebt. en Vermijd alcohol, want zo voorkom je uitdrogen. Er moet meer gedronken worden bij warmte. Minimaal 2 liter per dag. Bescherming. Bescherm jezelf tegen de zon met zonnecreme, zonnebril, lichte kleding. Rust. Vermijd inspanning, vooral op de warmste uren tussen 12 en 4. Zorg voor koelte. Dus gebruik een zonnewering of leg een natte handdoek in je nek. Of neem een koude douche. En zorg. Van zorg als je het nodig hebt dat je zelf je hulp kan inschrijven van buren of vrienden. Uh, hou tijdens langdurige warmte dagelijks contact. En dat is vooral erg belangrijk voor de kwetsbare groepen in, uh, in Nederland. Ja, kwetsbare groepen. Dan denk ik meteen aan ouderen. Natuurlijk ook babytjes en zo. Ja, maar ook Ouders. zwangere vrouwen. Uh, ja, uh, in uh, bejaardenhuizen. Of, of. Wordt daar ook deze aandacht aan gegeven? Ja, nou weet ik dat in bejaardenhuizen wel uh, veel aandacht voor is. Er wordt ook uh, dagelijks een ijsje uitgedeeld en extra drinken en een koekje voor een beetje zout. Maar die doen we ook vooral voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen. En wij merken dat mensen die ouder zijn. Uh, bij voorkeur wat minder drinken. Want dan hoeven ze wat minder naar het toilet. Dat dan is hebben ze wat minder. Echt, je precies. raakt een heel ja, erg, belangrijk ja. punt. <laughs> ik weet het. Daarom vertel ik het ook. Ja. Mensen uh, die ouder zijn. Die vinden naar het toilet gaan niet prettig. Want het is een toestand. Je is moet er naartoe lopen. Je moet uitkleden. je moet Al die, op, op, op al die zes toilet. broeken die ze aan hebben. Precies. Uit. En je, je hebt meer kans om te vallen. Als je wat wankel bent. Uh, en toch is dat drinken. Ja. Zo vreselijk belangrijk. Dus vandaar dat we daar zo op hameren. Ja. Dus let op kwetsbare groepen. Die nog zelfstandig thuis wonen en die dus twee keer per dag thuiszorg krijgen, alleen s ochtends teunkenhuis aan en s'avonds teunkenhuis weer uit, ja. en tussendoor dus niet drinken. En dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Klopt. klopt. Wat, wat, wat zijn de gevolgen, wat kunnen de gevolgen zijn van het niet genoeg drinken, Ja, uitdrogen en uh, vroegtijdig overlijden? Ik bedoel, tien ja. jaar geleden in Frankrijk met die hittegolf dat er echt duizenden bejaarden overleden zijn. Ja ja, nee, maar ik, ik, het, ik weet natuurlijk wel wat de gevoelens ja, zijn. Maar ja. ik vind het, vind het fijn als jij het uh, nog even benoemt. Ja. Omdat dat zijn dus echt dingen waar mensen... Want mensen denken, ach, wat kan dat nou voor kwaad, weet je wel. Ja. Nee, het is ja, echt wat ernstig. Wat gebeurt er dan als jij droogt? Nou, je, je nieren en je, en je lever die, gaan, uh, ja, uh, dus die stoppen, met stoppen met functioneren. Je ja. vergiftigt je lichaam, je vergiftigt Alle andere organen ja, je, ja. dan ook. Goed. Ja, je, ja. je hebt op, op, op een gegeven moment geen vocht meer genoeg om te, om te zweten. Dus om zelf af te koelen. Dus de lichaamstemperatuur gaat stijgen, de nieren gaan uitvallen. Ja. En, uh, ja, dan is het echt, en het kan heel en, snel gaan. De lever gaat aangetast worden. Ja, en ja die stopt dus met functioneren. Nee, nee precies. Is het nee, het is echt een heel effect. Uh, en dan stopt het hart. En dat kan echt binnen 24 uur. Dat, dat zie je met mensen die zoals vandaag bij de Tour de France langs het langs het parcours staan, die een hele dag in de zon staan, ja, dan krijg je een hittestuwing, een, een warmtekramp. En dat kan echt fataal zijn. Zo, ja. zo gevaarlijk is het. Ja, en met name ja. mensen die al kwetsbaar zijn. Omdat ze Juist. natuurlijk al ouder zijn. En dingen al misschien niet zo goed functioneren. Is dat natuurlijk een extra zware belasting voor het lichaam. Dus oh. het is uh, zeker belangrijk. Ja. En, en, en goed, dat zijn dan de ouderen. dat geldt voor iedereen natuurlijk. Nou ja, denk ook aan mensen die gaan sporten. Hè. Ja. Als je nu gaat sporten op het heetst van de dag. De uh, meeste mensen drinken pas als je dorst hebt. En dan is het eigenlijk al te laat. Dat is een teken van je lichaam van help, help. Ik heb vochttekort Eigenlijk moet je daarvoor al gaan drinken. Ja, ik heb me laten vertellen dat uh, jongeren, als je jonger bent, ja. uh, dan heb je die dorstprikkel automatisch. Maar oudere mensen hebben veel nee. minder dorstprikkels. Klopt, klopt, klopt ja. Dat? ja, dat klopt, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk moet je gewoon de hele dag door drinken. Ja. En, en drinken in alle vormen: in sap, in limonade, in water. Ja, eh. nou, je hoeft geen grote hoeveelheden naar binnen te kwakken. Nee. Maar als je elk kwartier bij wijze van spreken een paar slokjes water neemt, Is prima. dan krijg je al genoeg vocht binnen. Ja, maar ja. er staat zo'n norm van anderhalve liter vocht per dag. Ja, dat Klopt. heb je het over de hele dag. Maar twee liter hè, met de warmte. Ja, eh, minimaal. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En, en, dus dat wordt nu opgehaald. kinderen nog extra Ja, want kinderen ja, die hebben altijd moeite met zweten. Kinderen die transpireren wat minder. Je ziet ze wel rood worden, maar volwassenen... Nou dat is eigenlijk vanaf de puberteit ruik je ook. Hè, gaan kinderen zweten, gaan transpireren. Kleine babytjes en kinderen hebben het echt daarin zo heel zwaar. Dus wat daar helpt is gewoon koelen met ons plantenspray. Zo lekker insprayen. Of aan dat washandje. Lekker de voetjes en de handjes en het gezicht afspronsen. Dat ja. is ook erg prettig. Dus het kinderbakje in de tuin is wel heel schaduw, goed. In de schaduw, ja. ja. En een lekker waterijsje. Ja. Vooral waterijsjes. Ja. Gewoon een ja, en als je dat mekkers. duur vindt, dan kun je ze zelf maken. maken. Dat, uh, er zijn zoveel mogelijkheden Met om... Een uh, beetje limonade siroop. Fruit kun je zelfs invriezen en ze daarop laten sabbelen. Ja. Dat is ook oh, ja. al uh, een aardbeidje in de vriezer gooien. Ja. En op laten sabbelen. Ja, ze doen het zelfs in de dierentuin voor de apen. Precies. Ja hoor. Iedereen heeft het waarom. Ook het dier. Nee, zeker. Ja, absoluut. Martine Rode Kruis... Uh, is bij evenementen. Doen jullie ja. nog extra surveillance? Ja, de, of, ja nou, de, deze voor... actie is vanuit het Rode Kruis landelijk. En ze hebben alle plaatselijke afdelingen opgeroepen, vandaar dat ik hier ben, om hiervoor aandacht te vragen. En ook bij elke inzet die wij doen, om ook extra aandacht hieraan te besteden. Dus, nou ja, inderdaad wat ik net zeg de Tour de France vandaag. Daar zal heel veel Rode Kruis aanwezig zijn. Uh, lopende posten, maar ook fietsende posten. Ja. Uh, daar worden ook deze waaiers uitgedeeld. Morgen hebben wij een eigen inzet op de zomermarkt, waarbij we ook dan... Ja extra maatregelen hebben getroffen. Denk aan water, sponsen... Uh, en de dergelijke extra... Ja, je kunt het ook een beetje in een spelletjesvorm doen. We vragen ook met kinderen. Ook, want het, die, je hebt van die kleine ballonnetjes... nu uh, waar ze water in ja. kunnen doen. Zo'n watergevecht met ballonnetjes. Heerlijk. Ja, <lacht> dat is natuurlijk grappig, maar het is natuurlijk ook... heel functioneel, ja, omdat kinderen daarmee... Uh, kunnen koelen. Ja. Wordt er op het strand... ook nog wat extra aandacht aan gegeven? Nou, Het strand zelf. De gaat heeft natuurlijk de actie met de zonnebrandcreme... die ze heel erg actief doen. Want smeer je... Goed in. Hè? Uh, maar zij doen nu niks volgens mij met water. Maar ik ik kan daar even niks over vertellen. Dat, dat uh, andere organisatie. Ja. Ja. Ja, maar dat, het Rode Kruis? Dat, ja, maar dat brengt me wel tot jullie contacten, het ja. Rode Kruis. Met een reddingsbrigade. Ik noem maar wat met een circuit, waar van alles georganiseerd wordt. Ja. ja, zijn die contacten dus? Ja, waar wij als Rode Kruis ons inzet en, en diensten aanbieden, daar is vooraf altijd contact over de weersomstandigheden om daarvoor preventiemaatregelen te ja. treffen. Ja. Ja, ik weet dat heel vroeger op het circuit bijvoorbeeld Loos altijd aanwezig was ja. met zijn Rode Kruis. Dat, dat is heel lang geleden. <laughs> dat is heel lang geleden, ja. ja. Maar daar manifesteerde de Rode Kruis zich al bij ja. evenementen. Ja. Ja, is ja, dat nog steeds nog, steeds, nog zo? steeds, absoluut. Ja hoor, volgend weekend zitten we daar met de DTM, uh, ook weer met grote ploeg mensen. En als het dan nog zo warm is, zullen we zeker ook uh, onze voorzorgsmaatregelen treffen. Ja en, ja, en wat voor diensten leveren jullie daar gewoon EHBO? EHBO -diensten, okay. Ja, Oké, okay. oké. Want ik neem aan dat er ook aan de andere kant vanuit de circuitorganisatie. er is een medische dienst. Een medische staf uh, ja, aanwezig klopt, is. Waar een goede samenwerking mee is hoor. Oké. Okay. Ja, klopt. Goed. Zou ik, ja. Vanwege, de, vanwege de warmte denk je dat de mensen dan anders uh, uh, zeg maar in zo'n zo'n jaarmarkt zitten, dat ze dan. Nou, liever niet daar naartoe komen, of zeg je van dat nou, het weet ik niet. is moeilijk. Is het is natuurlijk een groep die het stand niet zo leuk vindt en niet heerlijk vindt. Ja. Of een combi maakt van eerst even naar de markt en dan door naar het, nou, het strand. Naar het strand, ja. Ja, dat lijkt mij prima. Ja. Ja, het is eigenlijk wel ideaal weer, maar aan de andere ja. kant slenteren is uh, natuurlijk ook, okay als ze ja, maar goed drinken. In de stad is het altijd wel ook nog wat warmer, hè? Ja. Ja. Zou ik nog heel even aandacht mogen hebben voor de Rode Kruis-app die bestaat? Ja, natuurlijk. Ja, want uh, gratis uh, in de App Store uh, voor de Apple-telefoons, maar ook voor de Android... is een, uh, een uh, app van het Rode Kruis. Ja. Uh, daarin kan je eigenlijk alle informatie vinden als je bij uh, iemand komt die ziek is of die iets heeft. En daar staan ook nu heel veel tips voor de warmtestuwing en hittekramp in. Dus als je bij iemand komt en je denkt van nou, hij is oververhit of hij een zonnesteek... hij heeft hoofdpijn, uh, droog... Uh, Heet. Kijk daarin als je even niet meer weet wat je moet doen. Want daar okay. kan je alle tips vinden. En die is gratis, die app. Die kan je gewoon downloaden nu. Uh, en daar kan je alles op vinden. Er zit ook nog een knop, 112 bellen, die direct belt en ook doorgeeft de plek waar je bent. Dus dat is echt een perfecte app. Oké. Okay, als das... je de app op je telefoon hebt. Als je hem op je tablet kun je hem ook. Android, zei jij. Ja, kan en... ook. En Apple. En Apple, ja. Oh, Oké, okay, ja. dus het is overal uh, Ja, het is elk overal gratis vanuit. te verkrijgen. Rode Kruis app. En ook gewoon voor de simpele kneuzingen, vingen tussen de deur en brandwondjes. Maar voor nu staat er ook dus heel veel over zonnesteek en, en, en, uh, en een ja. warmtestuwing in. Ik ga hem gelijk uh, opzoeken en op mijn telefoon zetten. Ja. En mocht iemand interesse in die waaiers hebben? We hebben hier zo'n prachtige ja. ja, hij is echt top. Ik heb hem al gebruikt net. Hij is ja, heerlijk. Ja, er lekker met heerlijk. wapperen en ja. de tips staan erop. Die zijn verkrijgbaar via uh, Rode Kruis dus www.rooikhuis.nl daar kan je waaiers uh, bestellen ze gaan wel per honderd dus uh, nee maar goed voor voor, voor uh, instellingen ja. en voor uh, misschien dat we bij het uh, vvv dat ze ze daar neer uh, ja. kunnen leggen ze bijvoorbeeld goed, ze waaien er zijn goede waaiers ja. Ja, ja, ja. en er staan allerlei uh, goede tips en en uh, uh, tricks op waar je nou ja waar je goed gebruik van kan maken oké okay. Tot slot, Martien. Hij is goed. Uh... Hij is goed. Ja. ja, hij is heerlijk. Hij is ja, goed heerlijk. gekeurd. Het uh, Rode Kruis heeft een... Uh turbulente periode achter de rug eigenlijk. Ja. Nou, tot een jaar geleden, denk ik. Of twee jaar geleden. Met reorganisaties en al het. Hoe is het nu met het Rode Kruis Zandvoort? Ja, het Rode Kruis Zandvoort uh, uh, heeft zich geconformeerd aan het Landelijk Rode Kruis. Ja. Dus daar werken wij uh, nu weer mee samen. En ja, vandaar ook dat we deze landelijke actie uh, steunen. Uh, ja, en voor de rest gaat het wel goed met Rode Kruis Zandvoort. Ja, en op Zeel dezelfde actief. voet verder... Jullie hebben heel veel vrijwilligers, hè? We he, hebben want heel veel ik, vrijwilligers, ja. de opleidingen lopen goed, we doen veel inzetten... Ja, en de, de ontwikkelingen met rode landelijk... daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik zit niet meer in het bestuur, dus ik kan daar niet zoveel over melden. Daar ben ik uit. Ik moet opleidingen inzetten. Maar het is leuk zetten. dat je dat zegt. Je zit niet in het bestuur, dus jij bent aan de ontvangende kant. Je ja. merkt eigenlijk weinig veranderingen met de jaren hiervoor. Ja, weinig, nee. Want een van de angsten was dat de middelen misschien zouden ja. verdwijnen uit zo'n Ik soort. weet dat dat wel ook maar lastig is. Maar dat is, is. Dus niet gebeurd. Nou, wel Laat wat lijken. hoor. Vandaar dat we ook twee weken geleden mee hebben gedaan aan de collecteweek. We hebben actief uh, echt... Gecollecteerd Ook bij het haringhappen en dergelijke. Om mijn eigen inkomsten te krijgen. En belangrijk daarbij is gewoon veel inzetten draaien. Want dat uh, levert ook financiën op. Ja. Uh, ja. Nog eventjes. Waar manifesteren jullie regelmatig in Zandvoort? Nou, dus de markt nu. Ja? Het circuit altijd. Absoluut. Ja, ja maar ook sporttoernooien. Uh, uh, ja, van alles en nog wat. Ik ja. denk dat we zo'n 40 uh, activiteiten per jaar hebben. Ja, ja. En men Organisatoren kunnen altijd een beroep op jullie doen ja. en dan beoordelen jullie of, of ja. je daar kan en wilt zijn. Ja, klopt. En, en dat kan via onze eigen website, rooikraasandvoort.nl. Dat is onze uh, plaatselijke site. En daarop kan je altijd uh, een hulpvraag indienen en kijken wat we kunnen doen. Ja, uh, vrijwilligers. Ik, er werd al gezegd, uh, jullie hebben er veel. Ja, genoeg. maar zijn al... Nee, nou ja, er zijn er veel. Het is die linksboven, ja, die ja. app. Ja. Heb nou, is die niet prachtig? Hij is geweldig. Mooie ERBO-app. Ja. Ondertussen, dat, uh, zij zit te, te praten, wapperen ik... en een app te downloaden. Ja, nou, nou. Ja. Zit te wapperen met die ontzettende fijne waaien ja. en een ja. app te downloaden. Dus ja. Jij je bent hele helemaal niet. rode kruismeinig. Ja. Uh, we kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Uh, en we beginnen daarom eind september weer met de nieuwe erbo cursus Ik wou nu zeggen, jullie ja. leiden ook op. Wij leiden zelf op onze eigen mensen in het Rode Kruisgebouw. Ja. Toen Nicolaas Beetslaan. Ja. En eind uh, september. Want jullie zetten echt ja. heel vaak mensen in. Hè? Bedoel, ja. we zijn natuurlijk, eigenlijk is het zo dat bij elk evenement wat er hier gebeurt. zijn wij mensen van het Rode Kruis. Ja, klopt. Dus ja, je hebt eigenlijk nooit genoeg mensen. Nee, het is altijd prettig om een grotere pool te hebben ja. uh, waar je uit kan putten. Want ja. de weekenddiensten gaan goed, maar in het, de, soms gebeurt het door de week is een triathlon van de, van de basisscholen. Ja, nee, ik, toch ik zeg altijd, het is niet alleen maar nuttig voor de evenementen... maar je moet je ook maar voorstellen dat diezelfde mensen... die dan bij de evenementen staan en dus in staat zijn om te helpen... ook op momenten dat er zeg maar geen evenement is, maar er gebeurt wat... Ja. dat zijn ook de mensen die precies, dan altijd kunnen, helpen. altijd kunnen helpen. Dus het heeft al, alleen maar voordelen. Ja, vind ik ook. Ja. Oké, okay, meld u aan, Ja, ja meld je aan. En ja. uh, in september gaat het uh, weer los. Ja, precies. En voor die okay. tijd zullen ook stukjes in de krant... Komen hoor. Oké. Okay. Martine, heel erg bedankt voor je komst en vooral de explicatie over het warme weer. En ja. wat je moet doen. helemaal goed. Goed, wij zijn het einde van het eerste uur gekomen. En wij gaan daaruit met Electric Light Orchestra. Don't bring me down. Tot zo.